11 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. 65-plussers hebben weinig last van de economische crisis. Gemiddeld was hun vermogen op 1 januari vorig jaar... 3000 euro groter dan een jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van het CBS. Andere groepen hebben fors moeten inleveren... met name mensen tussen de 25 en 45 jaar. Hun vermogen daalde voor het derde jaar op rij... Tussen 2008 en 2011 verloren ze 70 vooral doordat huizen minder waard zijn geworden. Wie een grote hypotheek heeft, is zijn overwaarde grotendeels kwijt. 65-plussers hebben hun huis meestal afbetaald en hebben dus een grotere buffer. Bovendien hebben ze vaak ook ander vermogen. De marie heeft vanochtend twee militairen aangehouden... op verdenking van onder meer mishandeling en bedreiging van een 19-jarige militair... die is gelegerd op de Johannes Postkazerne in Havelten. De twee zouden hun slachtoffer hebben mishandeld en bedreigd... en ook andere strafbare feiten hebben gepleegd tegen de 19-jarige militair. Er zijn verschillende getuigen gehoord voordat de twee verdachten... 21 en 24 jaar oud, op verschillende militaire locaties zijn gearresteerd. Het waterschap Noorderzeilvest is begonnen met het versterken van de dijk... langs het Eemskanaal bij Woltersum. De dijk wordt aan de waterkant bedekt met een kleilaag van 1,5 meter dik... over een lengte van 800 meter...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 Daar past volgens hem bij dat de burgemeester rechtstreeks wordt gekozen. De graaf was in het kabinet Balken en de Twee minister van Bestuurlijke Vernieuwing voor D66. Hij trad in 2005 af toen zijn wetsvoorstel voor de gekozen burgemeester strande in de Eerste Kamer. Desondanks liet de graaf zich in 2007 benoemen tot burgemeester van Nijmegen. Daar vertrekt hij nu voortijdig om voorzitter te worden van de HBO-raad. Een Amerikaanse commandant die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van 24 Iraakse burgers heeft een schikking getroffen. Hij is bekend dat hij bij de operatie in de stad Haditha in 2005 nalatig is geweest. In ruil daarvoor laat het OM zwaardere beschuldigingen vallen. De commandant kan nu hooguit drie maanden cel krijgen en een lagere rang in plaats van levenslang. De slachting in Haditha heeft in Irak veel kwaad bloed gezet... Na de dood van een collega schoten Amerikaanse mariniers 24 ongewapende Irakezen dood. Een commandant had het bevel gegeven eerst te schieten en daarna pas vragen te stellen. Zeven ondergeschikten die in de zaak werden vervolgd gingen vrij uit. Het Egyptische parlement heeft een voorman van de moslimbroederschap als voorzitter gekozen. Het is een 59-jarige natuurkundige die in de tijd van president Mubarak ook al in het parlement zat...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 Ook de serie Den Uil en de affaire Lockheed viel in de prijzen. Acteur Joop Keesmaat werd bekroond als beste acteur, acteur voor zijn rol als Joop Den Uil. Catharine ten Bruggenkater, die ook in deze serie speelt, won de prijs voor beste actrice. Verder won de serie Adam en Eva in de categorie fictie. Televisiemaker Irene van Ditshuizen kreeg de Beeld en Geluid Oeuvre Award overhandigd. Haar portret is opgenomen in de Wall of Fame in het gebouw van Beeld en Geluid. Zeehondenopvang Ecomare op Tessel wil stoppen met de grootschalige opvang van zieke en verzwakte dieren. Directeur Hurkens zei bij RTV Noord-Holland dat er inmiddels een sterke populatie zeehonden is in de Waddenzee. Het behandelen van zwakke dieren kan het evenwicht verstoren. De zeehondenopvang wil wel doorgaan met het behandelen van dieren die gewond zijn geraakt of door storm zijn verdwaald. De zeehondenopvang op Tessel heeft financiële problemen door de hoge kosten van de opvang... Ekomare blijft deze winter nog gewoon zeehonden opvangen, maar wil wel een discussie over de toekomst. Het voetbalelftal van Marokko is de wedstrijd om de Af uh, Afrika Cup slecht begonnen. De ploeg van bondscoach Erik Gerets verloor zijn eerste wedstrijd in groep C met 2-1 van Tunesië. Bij Marokko stond hierfeens speler Ousama Assaidi in de basis, net als oud-PSV-speler Nordin Amrabat. De Feyenoord'er Karim El ahmadi zat op de reservebank. Vrijdag speelt Marokko zijn tweede wedstrijd tegen Gabon, een van de gastlanden. Het weer. Vannacht geregeld buien met kans op hagel. minimumtemperatuur rond het vriespunt in het binnenland en 4 graden aan de kust. Morgen is zon, maar vanuit het zuidwesten bewolking. Tegen de avond mogelijk wat regen. Het wordt ongeveer 6 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Jouw talent heeft marktwaarde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 Binnen zit Eva Jinek. Wie is er bestand tegen het geluid van een huilend zeehondje? De meeste mensen niet. En daarom kwam er fantastische opvang voor verdwaalde, verzwakte en gewonde diertjes. Die opvang gaat nu ten onder aan zijn eigen succes. Nog meer zeehondjes redden... betekent dat het natuurlijke evenwicht in de Waddenzee wordt verstoord. Heel soms kun je misschien maar beter niet te goed je best doen. Dames en heren, goedenavond en welkom bij met het oog op morgen van deze maandagavond. De popcorn ruik je beter, de mensen naast je vermoedelijk ook... en de acteurs maken indruk op je om hele andere redenen dan op de rest. Blind zijn en dan naar de bioscoop. Daar gaan we het over hebben met Vincent Bijlo. In Frankrijk debatteerden de senaatsleden ruim zes uur... over een gebeurtenis die geen levende ziel zich kan herinneren. Maar die nog altijd heel gevoelig ligt. De Armeense genocide. Correspondent Ron Linker legt uit waarom er zo lang over gesproken moest worden en wat de uitkomst is. We peilen hoe de Armeniërs naar de stemming kijken. En van Ayan gemeenteraadslid voor het CDA, horen we waarom het niet verboden moet worden en of het ooit nog goed komt tussen Turkije en Armenië. De Huffington Post, een van de populairste Amerikaanse websites, krijgt een Frans zusje. Wordt ze net zo populair? Wat is het geheim van het succes, van het origineel? En wat heeft Dominique Strauss-Kaan hier allemaal mee te maken? Dat horen we van Marc Chavan, oud-correspondent van de NRC in Frankrijk en de VS. En van Francisco van Jolen, de hoofdredacteur van de Nederlandse opiniesite joop.nl. En om vijf voor twaalf laten we ons verleiden door poëzie. Een gedicht van een kanshebber om morgen de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd te winnen. Dit en meer het komende uur. Maar eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. januari. Niet alleen schapen en geiten, maar ook koeien blijkt besmet met het Schmallenberg-virus. De ziekte tast tijdens de dracht de nakomelingen aan. Er zijn al twee dode kalveren geboren. Het zijn met name afwijkingen aan de pozen. Die zijn krom, de, de ruggen en de nekken zijn krom en ook delen van de hersenen kunnen ontbreken. Ondanks die gruwelijke symptomen blijft staatssecretaris Bleker van landbouw laconiek onder de verspreiding van het virus. De koe maakt heel snel antistoffen. Het is, een, het is een virus wat heel snel uh, onschadelijk is. Uh, buiten het lichaam van, van de koe is het, is het ook direct uh, onschadelijk. Boeren zien de bui al hangen. Een ziekte is slecht voor de portemonnee. Ja, een tak onder het bedrijf is ook de export van uh, fokvee. En uh, ja, die, uh, op het moment is uh, Rusland uh, al weggevallen als uh, exportmarkt. En uh, ja, dat, uh, dat baart me wel zorgen, ja. Veehouders hopen dat snel duidelijk wordt of er iets helpt om de mug te bestrijden die het virus verspreidt. Misschien uh, kun je preventief, dat was met de blauwtong ook zo, als dat nog dezelfde knutte doet. Ja, daar konden we toen ook met insecten zitten, die waren toen niet meer vrijgegeven en die zijn nu weer vrijgegaan. alleen maar om die knut te bestrijden. Eindelijk heeft Europa een onderwerp gevonden waarover het wel met één mond praat. Er komt een olieboycott tegen Iran vanwege de nucleaire aspiraties. Omdat uh, Iran bezig is met een nucleair programma. Het gaat daarom dat we niet accepteren kunnen uh, dat uh, de Iran uh, naar de atoombom begrijpt. Het doel van de is om te pressure op Iran... Om te komen naar de negotiating table. Om te komen in het proces van dialoog. dat we hun voorstellen. Iran blijft de UN-Security Council-resoluties. Uh, en het uranium op 20% met uh, kalm. voor waar er geen plausibele civiele exploitatie is. No plausible civilian explanation. Vanaf de zomer koopt Europa geen olie meer uit Iran. Het is niet uitgesloten dat we dat met z'n allen gaan merken. omdat 20% van de olie die, die we gebruiken er vandaan komt. Amerika is blij met het signaal. En als het moet, komen er meer sancties. Iran zegt dat Europa zichzelf de das omdoet met de sancties. Teheran dreigt een belangrijke doorvoerroute van olie uit andere landen te blokkeren. Bovendien zou de boycott slecht zijn voor de Europese economie. De inwoners van Woltersum houden nog steeds een vinger aan de pols. Of eigenlijk in de dijk. Als het regent denken ze weer terug aan de dreigende overstroming van een paar weken geleden. Nu heb je zoiets van uh, als het regent en stormt zoals nu. Dat je wel weer denkt van goh, ik kijk geregeld bij het knal hoe hoog het waterpeil is. Het waterschap is begonnen om de zwakke dijk te verstevigen. We halen de slechtere of de minder goede grond halen wij er nu uit. En daarvoor in de plaats brengen wij een slecht waterdoorlatende erosiebestendige klei aan. Waren het bronsdieven of vandalen? In Westerbork weten ze het niet. Boos zijn ze wel over de vernieling aan het monument. Het is uh, moedwillig eraf getrokken. Uh, waarschijnlijk door een auto. Je, je kan daar ook nog een autospoor uh, zien. En het uh, getuigt van uh, weinig respect voor uh, alle mensen die in de oorlog uh, ja, hun leven gelaten hebben. en dergelijke. In De Steeg in Gelderland waren het in ieder geval wel bronsdieven die namen het beeld mee van Simon Carmichelt en zijn vrouw. Het is 100 kilo, maar toch gejat. Ja, vreselijk, hè? Gewoon weggehaald. Ze hebben het afgezaagd. Zo'n mooi schitterend beeld. En het is gewoon gestolen. Collega-presentator John Jansen van Galen kent het gestolen beeld van Simon Carmichelt erg goed. Komt uit Velp, vlakbij de steeg. John, goedenavond. Goedenavond. John, kun je een signalement geven? Ja, het is een heel een beeldje van uh, goed gelijkend van twee oudere mensen op ware grootte die een beetje op een bankje zitten te suffen. Simon met een aktentasje bij zich in een plantsoentje tegenover het gemeentehuis van Reden. En je kunt uh, naast haar gaan zitten op dat bankje. Wat had Carmichael met de steeg? Hij was daar uh, gelukkig. Hij ging er elke zomer heen en later nog vaker, uh, hij voelde zich thuis daar op de grens van bossen, heuvels en heidevelden en, en drie te uit de aan de overkant. En dat beeldje staat ook op een prachtige plek in een bocht van de IJssel. Maar in de jaren zeventig is daar aan de overzijde een snelweg aangelegd. En Wim Kan, met wie die toen veel omging, die klaagde dan steen en been over de verasfaltisering en verpesting van Nederland. Waarop Kamichelt Stevens zei, ach Wim. Het is mooi weer vandaag. <laughs> je zei net, John, dat je ook naast het echtpaar kon gaan zitten. Heb je daar ook wel eens gezeten? Nee, dat is meer voor toeristen. Dat doe je niet als je daar woont. Goed, John-Jans van Galen, dankjewel. Dag. Mocht u het beeld van Simon en Tini Carmichael ergens zien, neem dan contact op met de gemeente Reden. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Juris Stubenitski heeft alvast de kranten vanmorgen voor ons gelezen. Jury. Dat klopt. Het beantwoorden van Kamervragen kost de overheid te veel geld. Dat zegt de stichting Belastingbetalers tegen Spits. De prijs per Kamervraag is in zeven jaar tijd meer dan verdubbeld tot 3750 euro. In tijden van bezuinigingen speelt de overheid het klaar... om de kosten van een belangrijk deel van de parlementaire democratie... ontzettend uit de hand te laten lopen, al dus de stichting. In totaal komt het neer op 11,5 miljoen euro per jaar. Geen groot bedrag, maar het is simpelweg niet te verantwoorden... zegt Stichting Belastingbetalers. Volgens een woordvoerder treft parlementariërs weinig blaam... maar zijn het de ministeries die de kosten uit de hand hebben laten lopen. Het is nog maar de vraag of het boerkaverbod komt in Nederland. Want volgens het Nederlands Dagblad is de Raad van State... zeer kritisch over het wetsvoorstel. Volgens bronnen rond het kabinet vindt de Raad dat het voorstel niet zonder ingrijpende wijzigingen naar de Tweede Kamer kan worden gestuurd. Intrekken van het verbod is geen optie, omdat in het gedoogakkoord met de PVV is afgesproken dat het er komt. De PVV had in de vorige kabinetsperiode ook een Boerka-verbod voorgesteld... Maar dat is in de parlementaire behandeling gestrand. De Raad van State noemde destijds in strijd met de godsdienstvrijheid en discriminerend. De Telegraaf vraagt zich af waarom plofkrakers het vooral op de Rabobank hebben voorzien. Volgens een woordvoerder van de bank komt dat door het grote aantal geldautomaten. Bijna 3000 heeft de Rabobanker. Geen enkele bank in Nederland heeft er meer. De bank is altijd goed vertegenwoordigd in kleine dorpen. Vooral daar zijn die plofkraken. Zo reden criminelen vanochtend nog met een auto het pand in van de Rabobank in het Gelderse Loenen. Daarna hebben ze de geldautomaat laten ontploffen en zijn ze er met een onbekende buit vandoor gegaan. De markt voor elektronische boeken is volgens de Volkskrant sterk in beweging. Sinds 1 januari is namelijk het lage btw-tarief op e-books van kracht in Luxemburg... 3% btw. In Nederland is dat 19%. Dat is handig voor de kopers, omdat die alleen btw betalen... in het land waar het elektronische boek wordt verkocht. Toeval of niet, de Europese hoofdkantoren van grootverkopers... Apple en Amazon staan in Luxemburg. En dat scheelt in de portemonnee. Als je daar een e-book koopt, ben je 10 tot 20% goedkoper uit. Waarschijnlijk zullen Apple en Amazon de winst gebruiken... om hun marges op te krikken... Dan zou het ook kunnen dat een deel wordt gestort op de rekening van de auteurs. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. J'ai travaillé des années jour pour en oubliant, oubliant souvent dans, souvent dans ma course contre le temps, mes amis, mes amours, mes emmerdes, accord perdu, accord perdu, j'ai couru, couru, couru assoiffé, obstiné, obstiné vers l'horizon, l'illusion vers l'abstrait, en sacrifiant.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 Fier entre nous, entre nous, je, je l'avoue. J'ai fait ma vie, mes idées. Ah, mais il n'y a. Je donnerai ce que j'ai, pas tout à fait, pour retrouver jamais mes, mes amis, amis mes amis, amours, mes emmerdes, mes relations. Ah, mes relations. Vraiment sont haut placés, très haut placé, placé décorés, très, très décoré, influents, très influent, me donnant, très beau des gens bien, très très bien, ils sont sérieux, trop, trop sérieux, sérieux, mais près de tout j'ai toujours de, le. De, le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 Je le que je jamais Ja, we komen al in Franse sferen, heerlijk. De stem van Charles Aznavour, de favoriete zanger van mijn moeder. In Frankrijk was de Senaat bijeen om te stemmen over een wetsvoorstel vanavond. Dat heeft uren geduurd. En dat wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat het ontkennen van de Armeense genocide strafbaar wordt. We gaan direct naar Ron Linker in Parijs. Ron, uh, ze zijn eruit. Wat is het geworden? Het wetsvoorstel is aangenomen, Eva. Dus uh, 127 senatoren waren voor, 86 tegen. Dus dat wordt dan toch geïnterpreteerd als een ruime meerderheid voor dit omstreden wetsvoorstel. Mm -hmm. En waarom duurde het zo lang? Waar moest er zoveel uur over gediscussieerd worden? Ja, het is wel een heel lang debat geworden. Hè. Meer dan 7,5 uur over een wetsvoorstel dat het slechts twee artikelen bevat. Dus uh, over allerlei zinnetjes werd gedebatteerd... maar ook hele grote principes werden behandeld van... moet de politiek zich wel bezighouden met de geschiedenis? Uh, valt dit niet onder het recht van vrije meningsuiting? Is het niet in strijd met onze grondwet? Nou, Pas toen over al die moties gestemd was uh, en die, al die moties weggewerkt waren... toen volgde de officiële stemming om half elf. Nogal wat senatoren waren absent, misschien wel opzettelijk of niet. Maar het resultaat is dus dat het voorstel dat uiteindelijk heeft, wel heeft gehaald. Denk je dat de discussie hierover nu klaar is in Frankrijk? Nee, nee, nee, nee. Uh, men zal eerst moeten afwachten hoe uh, Ankara hierop gaat reageren. Maar ook het debat gaat verder. Hè. Voor de voorstanders um, is de wetgeving rond de genocide wel afgerond. Hè. Kijk, Frankrijk erkent volgens de wet twee genocides formeel. De vervolging van de Joden in de Tweede Wereldoorlog en de Armeense genocide. Maar het ontkennen van één daarvan was tot nu toe maar strafbaar. Dat was de holocaust. Mm -hmm. En dus niet de Armeense genocide. Daar moest een einde aan komen en dus werd dit wetsvoorstel geïntroduceerd. Nou, Tegenstanders die blijven erop hameren hè, dat het niet aan politici is... om te oordelen over geschiedkundige gebeurtenissen. En ze zeggen uh, ja, dat deze Armeense kwestie heel vaak opspeelt in verkiezingsjaren... Er wonen in Frankrijk 500.000 Franse Armenen. Voor hen is dit een belangrijk punt. En dat is natuurlijk een belangrijke kiezersgroep. Dank je wel, Ron Winker. Ik ga over verder praten met Meerte Korf in Armenië. En met Ajan Tonja, gemeenteraadslid voor het CDA in Apeldoorn. Meneer Toncha, goedenavond. Goedenavond. Wellicht dat uw naam nog een belletje doet rinkelen bij onze luisteraars. U kwam een jaar of vijf geleden in het nieuws toen u werd verwijderd van de CDA-kandidatenlijst... voor de Tweede Kamerverkiezingen... omdat u weigerde de Armeense genocide te erkennen. Hoe kijkt u naar die stemming... of hoe heeft u gekeken naar die stemming vandaag in Frankrijk? Ja, ik vind het eigenlijk zeer teleurstellend omdat het überhaupt niet bijdraagt tot de oplossing van het probleem. Eh, Frankrijk eh, is de bakermat van de Europese democratie altijd geweest eh, met de Franse revolutie. Eh, daar speelt vrijheid en vrijheid van meningsuiting een enorm belangrijke rol. Eh, en met zo'n eh, stemmingsuitslag als vanavond eh, is dat natuurlijk eh, geschonden. Het tweede punt is heel nadrukkelijk van wat draagt het bij aan de oplossing van het probleem wat 100 jaar geleden nog steeds eh, een zeer ernstig gebeurtenis ge, is geweest. En uh, een groot drama is voor de Armeniërs, maar ook uh, voor uh, de Turken en de Koerden in die periode. En uh, daar kan alleen maar één ding uh, eigenlijk uh, ertoe bijdragen om het probleem op te lossen, is om samen uh, dat te verwerken. En met zo'n stemming uh, en uh, deze polarisatie breng je deze bevolkingsgroepen niet tot elkaar, maar verwijder je juist deze bevolkingsgroepen van elkaar. Ik ga zo met u verder praten. We gaan eerst even <coughs> pardon, naar Armenië. Voor de uitzending sprak ik met Mirte Korf. Zij woont in de Armeense hoofdstad Jerevan. Toen ik haar sprak was de uitslag nog niet bekend. Ik vroeg haar of er in Armenië veel aandacht is voor de stemming. Ja, zeker. zeker. Uh, er wordt hier, uh, het is hier live op tv uitgezonden, het, het debat en de stemming. Um, of Dat is eigenlijk op dit moment nog gaande. Um. Uh, dus ja, er is, er, er is zeker veel aandacht voor. Dat, uh, dat is eigenlijk altijd zo bij als, als de Armeense genocide ergens uh, ter wereld uh, ja, in de belangstelling komt te uh -huh. staan of besproken wordt. Dus, en uh, ook hier. En leeft het onder, onder alle bevolkingslagen, ook onder jonge mensen bijvoorbeeld? Um, wel. Ik, ik, ik, ik geloof wel dat het, uh, dat het al, toch wel redelijk breed leeft, ja. ja. Is er ook de hoop in Armenië dat andere landen mogelijk het voorbeeld van Frankrijk zullen volgen? Um, ik denk zelfs dat, dat voor Armeniërs um, erkenning van de genocide uh, eigenlijk belangrijker is dan, dan het strafbaar stellen van ontkenning ervan. Wat dus nu in, in Frankrijk aan de orde is. Mm -hmm. Er zijn behoorlijk wat landen die de genocide erkend hebben bij wet, uh, maar ook... Uh, dus landen die dat niet gedaan hebben. En ik denk dat dat uh, voor veel Armeniërs erkenning in, toch op de eerste plaats komt. Dus zelfs nu, na bijna 100 jaar, is het nog altijd een gevoelig en groot thema? Uh, ja, dat klopt. Dat klopt. Het, is, um, het speelt uh, voor Armeniërs in Armenië... In Armenië is het een thema, maar het is ook vooral voor Armeniërs buiten Armenië een, een groot thema. Omdat juist door die genocide... Er miljoenen Armeniërs nu buiten Armenië leven en ja, die hebben dat eigenlijk, die, die zijn buiten, buiten hun uh, oorspronkelijke land terechtgekomen, dus Oost-Turkije, uh, juist door die genocide. Dus voor hen is het ook, voor, zeker voor diaspora-Armeniërs is, is het een belangrijk deel van hun identiteit ook. Mm -hmm. Hoe kijkt de gemiddelde Armenier naar Turkije? Want Turkije is razend hierover. Er is hier duidelijk minder aandacht voor. Uh, het, het feit dat als die wet aangenomen wordt, dat dat uh, gevolgen heeft voor de betrekkingen tussen Turkije en Frankrijk. Dat, uh, dat wordt wel genoemd, maar het gaat Armeniër, Armeniërs toch vooral hier um, om die wet zelf. Um, ja, Turkije en Armenië, er zijn geen, geen officiële betrekkingen, maar er wordt wel flink gehandeld um, tussen beide landen. Er zijn ook wel directe vluchten tussen Jerevan en Istanbul... Um, en er zijn de laatste paar jaar ook steeds meer maatschappelijke organisaties die contacten tussen bijvoorbeeld journalisten en jongeren uit beide landen uh, organiseren om, om toch de kennis onder de bevolking uh, wat te vergroten over elkaar en uh, de geschiedenis. Zijn er ook Armeniers die het allemaal een beetje overdreven vinden wat er nu in Frankrijk gebeurt? Jawel, jawel. Het, het zijn er niet heel veel, denk ik, maar ze zijn wel te vinden. Um, en ja, dan, dan, die mensen brengen dan argumenten als vrijheid van meningsuiting uh, uh, op. Maar ook, ook, er wordt ook gezegd van ja, dit is, uh, deze wet, dat juist de, die wet nu op, taal, op op behandeld wordt, is, is stemmetrekkerij. Um, omdat Arme Frankrijk een grote Armeense gemeenschap heeft van 400.000, 500.000, als ik niet vergis. Mm -hmm. En er zijn verkiezingen in Frankrijk, dus ja, dat... Uh, of mooi uit. Dat zou bedoeld zijn om hun stem in ieder geval ook te winnen. Ja, ja. Myrthe Korf, heel erg bedankt. Graag gedaan. Ja, meneer Tonja, volgens sommige Armeniërs zou het Sarkozy ook wel eens kunnen gaan om electorale winst. Ja, als je kijkt naar het momentum waarin dit natuurlijk plaatsvindt... zo vlak voor de presidentverkiezingen... kun je daar heel nadrukkelijk naar wijzen. Het is niet denk ik alleen de Armeense stemmers... maar heel nadrukkelijk ook de rechtspopulistische stemmen... met anti-Turkije en anti-islamgevoelens... waar Sarkozy heel nadrukkelijk de stemmen vandaan moet gaan halen. Als je Meerte Korf en Jerevan zo hoort... dan lijkt het bijna alsof de kwestie voor Turkije... veel gevoeliger ligt dan voor Armenië. Okay. <laughs> Ja, in Turkije ligt deze kwestie heel uh, gevoelig. Dat merk je telkens weer uh, bij welke land uh, dan ook uh, als dit uh, ter sprake komt. En ik denk dat Turkije nu ook uh, daar lering van moet trekken om daar wat uh, relaxter mee om te gaan en om daadwerkelijk de problemen uh, die honderd jaar geleden uh, daadwerkelijk zijn gebeurd uh, uh, in uh, Oost-Turkije met de Armeniërs maar net wat ik al zei ook met de Turken en de Koerden die in die periode daar uh, leefden en uh, gezamenlijk naar oplossingen proberen te zoeken. Want elke keer als deze kwestie aan de orde komt en dan maar in de verdediging te schieten, daar kom je gewoon niet verder mee. En ik zie ook in Turkije zelf dat heel veel uh, intellectuelen nu ook zeggen van nee, laten we daar gewoon naar een oplossing zoeken. Want in Armeniërs wonen ook uh, heel veel Armeniërs in Turkije zelf en Istanbul zelf. Uh, en uh, ik denk dat uh, zij een hele goede brug kunnen slaan met de diaspora om uh, deze uh, zaken op te lossen uh, uh, die 100 jaar geleden en, en uiteindelijk ook gezamenlijk uh, te kunnen uh, verwerken. Bent u zelf inmiddels van mening veranderd? Nee, uh, kijk, ik heb altijd gezegd van... Uh, ik heb nooit ontkend dat er uh, vele honderdduizenden Armeniërs... daar vermoord zijn of omgekomen zijn uh, tijdens uh, de... Uh, ja deportatie in de eerste wereldoorlog uh, uh, die daar toen uh, heerste in oorlogstijd, maar om uh, te spreken zoals in de tweede wereldoorlog van een doelbewuste genocide, uh, daar is nooit uh, en ten nimmer uh, bewijs voor geleverd uh, juridisch bewijs voor geleverd. Daar vind ik eigenlijk minder van belang juridisch bewijs leveren. Laat historici nu de feiten op tafel brengen en laten we ervoor zorgen dat wij als twee landen en twee volkeren uh, dat onder ogen kunnen zien en niet politici, want die hebben daar alleen maar politieke belangen bij, zoals uh, alleen de Armeense kwestie misbruikt, uh, de Armeniërs daarbij ook misbruikt voor electorale gewinnen. Laat historici nu eenmaal bij elkaar zitten uh, om deze kwestie voor eens en voor altijd te klaren. En het verdriet van al die mensen die daar geleden hebben, zowel Turken, Koerden en Armeniërs, om dat met elkaar te kunnen verwerken. En als al die uh, historici bij elkaar gaan zitten en, en de slotconclusie is dat het inderdaad genocide is, wat dan? Ja, dan heb je dat te erkennen. Dat is uh, kijk uh, feiten, lieg je dan niet? En als dat het geval is geweest, uh, dan uh, behoor je dat te erkennen en dan behoor je daar ook voor voor aan te bieden. Maar het omgekeerde geldt dan oh, uiteindelijk ook. Als het dus niet het geval is, moet het ook zo zijn van uh, dan stoppen we hier ook mee en we gaan kijken hoe wij gebroedelijk jarenlang samen kunnen werken. Want we moeten voor ogen zien in die periode 600 jaar lang hebben Armeniërs en Turken en Koerden in die periode met elkaar samengeleefd. En waarom zouden we dan op dat moment, maar ja, daar ga ik op de inhoud in. Uh, uh, op dat moment ineens een genocide gepleegd moeten worden... terwijl ze al 600 jaar lang samen in vrede met elkaar ge geleefd hebben. Dat is uh, inderdaad voor de historici. En geschiedschrijving, moet ik zeggen, is nog geen exacte wetenschap. Dus dat zou nog wel eens heel lang kunnen duren. Maar goed, Arjan Tonja, hartelijk dank voor uw bijdrage. Graag gedaan. But I won't let go. The death of you en me, Noel Gallagher. Het lijkt me niet zo heel makkelijk uit te spreken voor Fransen. Le Vinkin Post, zoiets wordt het vrees ik. Maar ze zullen het toch moeten proberen. Want sinds vandaag is de Franse versie van deze populaire Amerikaanse website, The Huffington Post online. Mark Servan, hoogleraar journalistiek in Groningen en oud correspondent in Frankrijk en de VS voor NRC. Goedenavond. Goedenavond. Mark, neem ons eerst alsjeblieft even mee voor iedereen die uh, de site niet kent. Wat is de Huffington Post, de Amerikaanse versie dan? De Huffington Post is een geraffineerde combinatie van uh, blogs over politiek met een wat linkse tint en ik zal maar zeggen edelroddel uh, over politici, over staatszaken. Uh, uh, een beetje tintelende stukjes die je graag wil zien. En dat overgroten met een saus van nieuws. Als je ons volgt, dan weet je de belangrijkste dingen. Dus deels voedzaam, maar ook wel lekker. Ja, precies. Hoe lang bestaat het eigenlijk al? Het bestaat al sinds, uh, dan moet ik even gokken, ik geloof 2005, 2004. Uh -huh. uh, en het is gekomen nadat Ariana Huffington, uh, een Griekse... die met een conservatieve Californische uh, afgevaardigde was getrouwd... van hem afging. De man kwam uit de kast en zij kwam uit de kast <lacht> en werd links. Uh, kan gebeuren. Ja, dan richt je maar een uh, website op, toch? Ze is toen kandidaat voor het gouverneurschap van Californië geworden... tegen Arnold Schwarzenegger, dat wonde worstelaar... Uh, en toen heeft ze de Huffington Post maar opgericht. Handig genoeg, niet met de Griekse naam, de familienaam, maar met die van de ex. Dat vond hij kennelijk goed. Um, en toen heeft ze dus die, al die losse weblogs... van mensen die een beetje over de politiek schreven... Uh, of over uh, openbare kwesties debatteerden... heeft ze een fantastisch venster gegeven. En met haar gaven voor public relations... zowel aan de Westkust als de Oostkust in Amerika... heeft ze dat ding in een minimum van tijd op de kaart gezet... met een minimum aan kosten. Dat was het geniale. Zij was eigenlijk de, de, de wandelende ambassadeur van het idee... En de mensen die die weblog schreven, die waren nog blij om het voor niks te doen... want ze kregen eindelijk uh, aandacht. Was het meteen al een, een knallend succes? Nou, vrij snel. Je hebt nu zoiets als de Daily Beast... Um, dat, dat, dat is een, heeft veel minder kliks nog. Wel in de miljoenen, maar niet in de. ergens in de 20 miljoen wat de Huffington Post heeft per maand. Mm -hmm. Maar zij nam eigenlijk. zij gaf glamour aan het idee van. Kijk, je had in Amerika al sinds de. iets voor de e-wisseling. had je linkse en rechtse weblogs. Dat waren discussiehoeken. waar mensen elkaar overtuigden dat ze de goede mening hadden. droog waarschijnlijk allemaal. Nou, je had ook uit Californië bijvoorbeeld Daily Kos. Dat was echt het linkse clubhuis. Daar gingen miljoenen mensen naartoe om actie voor te bereiden. Maar dat bleef binnen die wereld. Uh, en dat had je ook op rechts. Uh, het interessante van de Huffington Post is dat het zowel linksig was maar ook voldoende glamour had om een veel breder publiek te trekken. En het is een regelrechte aanval op websites... als die van de Washington Post en de CNN en de New York Times. Ja. De New York Times heeft nog steeds iets meer kliks. Uh -huh. Maar het is, een, het is een aanval op het dagblad... en de klassieke radio- en televisiezenders. Daar gaan we het zo Want, nog eventjes over hebben, Mark. Dat, maar ik wil als, je eerst... dit, als je dit leest, dan weet je alles. Dat is de pretentie. Ja. We gaan even luisteren naar de oprichter, Ariana Huffington. We're doing three things. You know, we now have fourteen hundred professional journalists, so we're doing real reporting in every area. At the same time, we aggregate, we curate and en even als ik was een onbeperkt budget, ik zou nog steeds aggregeren en cureren, want onze belofte aan onze lezers is dat we je de beste van over de wereld zullen brengen, of we het produceren of de New Yorker het produceren of ABC of NBC het produceren. Dat is onze belofte. Geweldig accent. Ik ga meteen uh, eventjes naar Francisco Van internationaal internetjournalist en hoofdredacteur van Joop.nl. Goedenavond. Goedenavond. Uh, toen je de Huffington Post voor het eerst zag, dacht je: dit wil ik ook. Uh, nou, niet meteen, maar na een tijdje wel. Ja, het, was toch, het is toch een geniaal idee. Het is heel erg goed opgezet. Het is, uh, uh, het is meer dan zeg maar, alleen maar roddel en een serieuze politiek. Hoor. Er zit van alles tussen. Het, uh, ze, ze pakken gewoon alles, alle krenten uit de pak, uh, pap overal. Het is eigenlijk een soort, uh, ja, uh, om het onbeleefd te zeggen... wat vroeger het Reader's Digest was, zeg maar, door overal aardige uh, artikelen vandaan te halen. Dat doen zij elke dag. En uh, omdat ze het overal vandaan plukken en daarbij echt helemaal niet schuwen... Uh, vind je het inderdaad, is het de plek. Als, er wat, als, je, als je het volgt, dan weet je ongeveer wat er gebeurt. Dat is het relevante nieuws en het niet-relevante nieuws. Ze leggen natuurlijk, omdat ze in uh, uh, de oorsprong van, uh, in Californië hebben... Ja, zit er ook heel veel uh, entertainment nieuws in. Daar drijven ze wel zo'n beetje op. Toen heeft de posters eigenlijk op, ja, in, in het voetlicht getreden... ten tijde van de, de verkiezingscampagne van Obama. Toen werd het eigenlijk een hele belangrijke bestemming. Toen werd het spannend. Toen werd het, uh, ja, alle politieke junkies, zoals Ariane Huffington ze noemt... die gingen. Die gingen naar de Huffington Post om daar nieuws te halen en zij uh, ja, voerden zeg maar dat, de, de, de progressieve campagne aan. En in hoeverre is, is jouw eigen site joop.nl daarop geïnspireerd? Ja, helemaal. <laughs> dus uh, ja, dus, schaamteloos. ja. Ja, dit is, nou ja gewoon, nou, ik heb er natuurlijk wel wat dingen aan veranderd. omdat er, Je kan niet iets klakloos kopiëren. Maar dit is eigenlijk wel. Zij had een aantal dingen bedacht. Waarvan ik dacht, ja, dat heb je heel slim gedaan. Bijvoorbeeld door eh, ja, mensen de ruimte te bieden om te bloggen. En, je moet natuurlijk zelf het voordeel dat in de Verenigde Staten bestond een echte weblogcultuur. In Nederland is dat nooit zo vreselijk van de grond gekomen. En is dat al een beetje een scheef of bekeken. Maar daar bloeide dat al heel veel meer. En zij heeft gewoon tegen iedereen gezegd: van, nou ja, Mileister, als je wil webloggen, dan kan je dat bij ons doen. En dan word je gelezen. En dat is natuurlijk ook zo. Dus wat zie je? Dat iemand als elk Baldwin een acteur... Ja, die blogt bij haar die schrijft bij haar zijn stukken. Ja. En dat, doet, dat, dat maakt ze heel erg makkelijk. Ze maakt het mensen heel erg makkelijk. Weet je, wel. je kan ook bellen en dan schrijven ze het voor je op. Uh, je hoeft het niet zelf te doen. Ja, low impact. Dus, Mark, komt uh, Joop.nl een beetje in de buurt van de Huffington Post... wat jou betreft? Ik vind het een hele moedige poging... Um, <laughs> Ja, ik zeg moedig, omdat in Nederland om, om redenen die ik niet helemaal uh, kan duiden... het bloggen er, er niet van gekomen is. We zijn uh, het meteen op Twitter overgegaan. Dat is natuurlijk heel aardig, maar een essay van 140 tekens... daar kan je toch niet de diepste diepte van het, de menselijke ziel uh, beschrijven. Um, dus ik vind het nog steeds jammer dat het bloggen in Nederland... Bedoel, je, je hebt sargasso, je hebt uh, geen commentaar... Uh, geen Oké, stijl op zijn eigen opgeven, manier. Maar... Wat? Geen commentaar is nou, inmiddels opgeven. Oh, nou, ja. nou dat... Uh... Dus nee, oh. Dat, zegt, dat zegt genoeg, Sargasso houdt het vol. Um, ik begrijp het niet. Het is een soort, soort luiheid, een soort wanhoop, waardoor we het niet komen. En daarom vind ik joop.nl uh, een hele moedige poging. Um, dat is ook, zeg maar, uh, op links gesitueerd. Mm -hmm. um, ik weet niet of het beter zou gaan als... Ik, ik heb net zitten kijken naar die Franse Huffington Post... waar ze heel duidelijk proberen uh, nog links, nog rechts te zijn. Dus uh, ze nemen eigenlijk afstand een beetje van het formule wat uit Amerika? Ja, een beetje wel. Want Anne Sinclair, die daar de, de, de Franse hoofdredactrice is geworden... en dus de, de vrouw van Dominique Strauss-Kaan... Mm -hmm. Uh, Anne Sinclair heeft een tijdje in Amerika gewoond met haar man. Dus die kent de Huffington Post ook uh, van daaruit. Maar die, die was een beroemde presentatrice van TF1, de commerciële zender. Die is bepaald niet links in Frankrijk. En ze hebben... Uh, ...Kamerleden of oud-Kamerleden, europarlementariërs, mensen van links en van rechts. Uh, Rachida Dati, die was minister van Sarkozy. En uh, Julien Drey, een bekende vrije vogel onder de socialisten. Dus het lijkt alsof ze proberen om... Alle als hij heel facetten. Frankrijk aan het idee ja, te wennen. Ja. Um, nog even terug naar uh, Anne Sinclair. Omdat je sprak over Ariane Huffington als een, uh, ja, iemand die echt de motor is hierachter. Die ook in staat is om al die mensen aan zich te binden. Geldt dat ook voor Anne Sinclair of niet? Denk je dat ze net nou, zo stevig een, is? Ik denk dat ze een enorm netwerk heeft... Uh, ze is misschien wel uh, via Dominique Strauss-Kaan uh, heel goed ingevoerd in de linkse kringen... maar ik denk dat ze ook zelfstandig als journaliste sterk genoeg is, een sterk genoeg merk is... om, uh, om ook op rechts uh, iedereen die ze belt aan zich te binden. Ze heeft uh, behoorlijk wat echte namen al uh, die eerste dag op die uh, eerste voorpagina mm -hmm. staan. Dus ik denk wel dat het een, een, een slimme zet is van ja, uh, Ariane Huffington. Francisco, heb je hoge verwachtingen van de Franse versie, van de oversteek? Nou, ja, ze zitten ook in Engeland en daar doet hij het ook niet zo heel erg goed. Hè? Als je kijkt naar wat ze aan de reacties losmaken. Want hoeveel verkeer het is, dat, dat kan je altijd moeilijk bepalen. Maar ja, het aantal reacties, dat zit in de tientallen. En dat is niet echt uh, wat je in de Verenigde Staten ziet. In de Verenigde Staten gebeurt dat uh, onder... Dat is toch een beetje waar kijk, Want zij willen communities bouwen, dat is heel belangrijk. Hè? Ze willen zeggen, van mensen moeten met elkaar discussiëren, elkaar leren kennen, elkaar... Een beetje, uh, en dan zie je dat er gewoon op een stuk 20.000 reactie komen. En ja, in, uh, in, de, in Engeland blijft dat steken op de tientallen. En ik denk dat het te maken heeft met dat het, uh, het Europese medialandschap... toch een stuk diverser is dan dat in de Verenigde Staten is. En uh, je ziet ook dat een heleboel Amerikanen bijvoorbeeld naar uh, Britse media gaan. Hè? Een typisch voorbeeld is... De, de, de Huffington Post is als tweede populairste site ter wereld... verdrongen door... De Mail Online, de Britse krant. Omdat veel Amerikanen schijnen nu de mail online te lezen, dat vinden ze leuk, omdat ze ook meer over Amerika berichten. Maar waarom zou Francisco een diverser medialandschap ervoor zorgen dat je minder behoefte hebt om met elkaar in dialoog te gaan of een gemeenschap te vormen? Dat begrijp ik niet. Nee, nou omdat je dus al meer keuze hebt. Ik bedoel, in de Verenigde Staten heb je de New York Times en je hebt nog misschien een paar andere kranten. Maar zo groot is het. Is de, ges de geschreven media zijn daar niet zo vreselijk groot. Okay. We hebben dat, wat, wat dat betreft zitten we hier in Nederland wel een stuk beter. En dan nog moet je niet vergeten dat de New York Times is de, op internet natuurlijk al helemaal groot is. Maar is ook weer niet zo groot als, als dat je zou denken bijna de grootste Amerikaanse krant. Mark Savan, Francisco van Jolen, hartelijk dank.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 Nena van Via Condios. Hij maakte furoren op internet, Tommy Edison, filmrecensent, Maar dan net een beetje anders, want Tommy Edison is blind. Vincent Bijlo, goedenavond. Dag even. Hallo, Vincent, ga je wel eens naar de bioscoop? Jazeker ga ik dat, ja, absoluut. Maar ik moet wel een beetje de films uitzoeken waar ik heen ga. Je zult me niet bij een James Bond zien of een uh, ja, andere actiefilm, geweldsfilms. heb ik sowieso een hekel aan. Dat vind ik echt heel erg klinkend. Dus los van het feit dat je niet kan zien omdat je blind bent natuurlijk... zeg ik voor iedereen die dat niet weet. Niet ziet op de radio. Nee, maar de geweldfilms, dat is voor mij veel te realistisch. Als ik daar vrouwen in hoor gillen, huilen, schreeuwen, schoten... oh jongen, en dan helemaal met die Dobby Surround. Ik krimp in één in mijn stoel, echt waar. Wat week, Vincent, wat week. <laughs> dat weet je toch. Maar um, nee, het, het, is, het, is, het, is, het is meer um, een tekstfilm, die doet het bij mij altijd goed. Ik ben bijvoorbeeld de, de laatste keer dat ik naar de bioscoop ging, uh, was bij de King's Speech en daar was ik buitengewoon van de indruk. Wat leuk vindt, want we hebben ook een fragmentje, we gaan even luisteren. Ja. I have <laughs> The nation believes that when I speak, I speak for them. I can't speak. Why should I waste Ik heb de film ook gezien, Vincent. Maar vertel me eventjes, wat vond jij er zo mooi aan? Zo goed? Ik vond het ongelooflijk indrukwekkend. Het verhaal is natuurlijk ongelooflijk mooi. En uh, ik vond die Colin Firth, hoe die... Het speelde, die opnames waren zo goed. Je hoorde elk klikje, elk raspje, elk dingetje in zijn, in zijn, in zijn mond, in zijn strop... om dat stotteren te overwinnen. En hoe die, dat, hoe die dat deed, hoe dat gespeeld werd met die therapeut ook. En uh, vooral afgezet ook tegen het decor van de, de, de, de, de naderende oorlog. En het gebruik van uh, de Dolby Surround en het orkest wat op zich heel hard speelde, maar dat hadden ze zo ingemixt... dat dat dan weer uit andere speakers kwam, waardoor dat dus toch zachter werd. Je kan dus een voluit spelend orkest in de bioscoop laten horen... zonder dat het heel hard is. Je kan er wel tekst overheen laten komen... en je krijgt niet de indruk dat die muziek er heel zacht onder staat. Dus het krijgt geweldig, dat geluidstek hoor ik als je daardoor. Ik krijg bijna zin om naar de bioscoop te gaan met een blinddoekje om. moet ik eerlijk ja, dat eerlijk je doen, <laughs> absoluut. Heb je, de, heb je de nieuwe film over Margaret Thatcher gezien, Iron Lady... In. Ik heb fragmenten gehoord en het lijkt me echt geweldig. Ik vind het wel het ongelooflijk mooi. Ja, precies, dat speel. wil ik je namelijk vragen... want het gaat voornamelijk om hoe zij Thatcher nadoet... met name met haar stem. Laten we even naar een stukje luisteren. Ja. That hat has got to go. And the pearls. But the main thing is your voice. It's too high and it has no authority. I may be persuaded to surrender the hat... De however, non-negotiable. Hoe klinkt dat voor jou, Vincent? Ja, dat klinkt heel goed, maar ik heb, ik heb er ook vergeleken met de echte Fetcher. Ik heb, ik heb het even naast elkaar gelegd. En er is, er is eigenlijk nauwelijks onderscheid. In, in sommige, sommige delen wel. Soms zit ze inderdaad, uh, wat, wat ze hier zeggen, dat ze weer aan het oefenen en het dan haar stem te hoog is. Maar soms is hij ook een beetje te hoog bij Mailstrip. de echte Fetcher net iets lager zat. Maar ik vind het wel buitengewoon goed getroffen. Ja. Ik ook, uh, ook omdat het uh, een, daar, dat verbaast me altijd, het is een Amerikaanse actrice. Dat je zo'n ja. accent je zo eigen kan maken. Jawel, maar Fetcher was zelf natuurlijk ook dochter van, ik dacht een melkboer of zo. Uh, je kruidenier, uh, kruidenier, kruidenier de inderdaad. Kruidenier, ja, ja, zoiets, maar die had vast wel melk. Maar um, hoe zij dan uh, uh, uh, dat. dat, dat dat, dat echt de British zich eigen heeft gemaakt. En blijkbaar kan je dat ook als Amerikaan. En, en Mel Stevens is natuurlijk een waanzinnige actrice. Want zij is echt een hele goede, heb ik altijd gevonden... een hele goede stemactrice. Zij kan zo ontzettend veel in die stem leggen. Wie heeft dat nog meer, Vincent? Wie raakt je nog meer met zijn stem of waarvan je zegt... die, is echt, die acteert met zijn stem geweldig? Nou, ik vind niet wel als Tom Engst dat hij dat ook wel goed doet. Ik, heb het, ik vond het destijds Forrest Gump ook een fantastische film. Omdat je dan dat los kan laten van, van, van die uh, lineaire tijd. Ze hadden toen een nieuwe techniek ontwikkeld, waardoor hij opeens in een talkshow met John Lennon kon zitten en zo. En ik vond het zo'n geweldig gegeven dat je die. Dat je, dat je, dat je gewoon met, met die tijd zo kan spelen. En hij heeft een, ja, ik, ik, ik herinner het me als een heel. Mooi zangerig stemgeluid. We en hebben een fragmentje dat... Vincent, dus we kunnen het nog ja, even, even kijken ophalen. Het klopt. Even ja. Kijken. In the land of China, people hardly got nothing at all. No possessions. And in China, they never go to church. No religion too. Hard <laughs> <laughs> to imagine. Well, it's easy if you try, Dick. We... Weet je wat het ook is, Vincent? Dit was bij uitstek, want dit heb ik ook gezien. Dit was bij uitstek een film met heel veel van die visuele grapjes. Ja, dat weet ik, maar blijkbaar dringt uh, het dat mij toch ook door. Ik bedoel, dit is natuurlijk een ongelooflijk grappig stukje. Omdat die, die tekst van, van die metten die is natuurlijk eigenlijk zo platgetreden in die zin. Mm -hmm. We kennen hem allemaal, maar als je hem opeens zo. Uh, belicht als je dat, dat ermee doet. En inderdaad, als je dat ook aanvult met, met het rechte visueel... zodat zij daar uh, ook zijn. Het lijkt mij overdonderend. overdonderend, Echt een enorme indruk. Was het ook, maakt ook veel indruk. Heb je ook wel eens dat je, juist omdat je misschien uh, op andere dingen let... dat je op hele andere momenten uh, ja misschien een traantje moet wegpinken... of dat je juist moet lachen op andere momenten... dan dat de rest van de zaal moet lachen? Ja, dat zou kunnen. Jij, jij zei net dat ik zo week was en dat ben ik ook inderdaad. Want ik heb... Uh, uh, ik heb het al heel snel bij, bij mooi muziek gebruik. En als uh, actrices daar net een snikje onder, onder doorhalen. En dan, zou, dan kan er heel, iets heel anders in beeld zijn. Maar ik word, ik word enorm getroffen altijd door, door, door mooi geluid, door stiltes. Door, uh, ja, die ontroering valt bij mij soms inderdaad op een hele andere plaats. Nou, en wat gebeurt ongeren. er met je als je een nage, nagesynchroniseerde film wordt? Ja, dat vind ik meestal heel merkwaardig, omdat dat, je hoort dat dat gewoon echt ergens anders is, in een studiotje uh, is, is gedaan en is ingesproken. Ik vind de Duitse nagesynchroniseerde films, vind ik, ik heb als een Duitse... Duitse uh, Dynasty uh, gehoord. En die vond ik echt zo <laughs> ontzettend stoer. <laughs> <laughs> het is stoer, maar het is ook wel een beetje gek altijd, moet ik zeggen. Toch, uiteindelijk. Ik begon over uh, Tommy Edison, een filmrecensent die blind is. Ik vroeg me af eigenlijk, zou je een keer voor ons uh, als recensent naar de film willen? Oh, dat vind ik wel een leuk idee. Ja, is dus goed. Nou, geweldig. Spreken we dan bij deze af? Als het maar geen stomme film is, dan vind ik alles wel. We gaan iets heel dus goed... moeten we niet doen, hè? Well. Nee, we gaan iets heel goed voor je uitzoeken, maar daar houden we je aan. Dank je wel, Vincent. Oké. Okay. Het is vijf voor twaalf. Morgen is het zover. Dan wordt bekend wie de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd 2011 heeft gewonnen. De afgelopen weken heeft u om vijf voor twaalf bij ons al een selectie uit de top 100 kunnen horen. becommentarieerd door onder meer Ellen Dekwits en Rob Schouten. Vandaag de laatste. U hoort van John Jansen van Galen wie er voordraagt. Vanavond Ramsinasser met in het Afrikaans nummer 804. Die dienaar. Ik heb die taalgesprek van die oorwinnaars, die bazen, die predikers en die onderwijzers. Ik heb geprijkt op groot borden in die stad. En mij verschuil in die klein letters van die wet. Ik het berucht geword en is aangeklaagd, weens één woord, dat die samenleving in twee ongelijke delen spleit. Niemand wou mij nog ken, verstaan of praat. Ik is gezien als die brenger van die kwaad. Ik is verbannen naar achterkamertje en taalkundig woordenboek. Die dienaar werd gestraft via die daden van zijn meester. Ik verdroogde tot een bezienswaardigheid. En een aandoenlijk dialect, verstukkende zielen. Een dialect, verstukkende zielen. Moeilijk Afrikaans lezen? Uh, ja, dus ik verontschuldig me nu meteen voor alle fouten die ik gemaakt heb. Maar het is een poging om uh, het uh, enigszins voor te lezen. Maar het is natuurlijk een, hoe je het ook bent of keert, is nauw verwant aan het uh, Nederlands. Het komt eruit voort, maar het is het niet. Dus, uh, ik... Klonk heel geloofwaardig. <laughs> Dank. Dat, dat ene woord waar het om draait blijft ongemoeid. Ja, dat vind ik zelf Ongenoemd. wel erg, erg krachtig. Uh, dat woord uh, apartheid dat dan niet genoemd wordt. Het, uh, het uh, is ook een uh, beladen woord en ik vind het mooi hoe hierin eigenlijk de taal daarvoor verantwoordelijk geacht wordt. Um, ik hou heel erg, ik vind het sowieso een prachtig gedicht. Dat uh, staat buiten kijf. Um, en ik vind het heel mooi het contrast tussen vers 1. En het uh, allerlaatste vers. Dus uh, ik heb die taalgesprek van die oorwinnaars. Het is de taal van de overwinnaar. En het eindigt eigenlijk met een aandoenlijk dialect... voor stukkende zielen. Het... Het, het, is een beetje, het doet mij denken ook aan uh, het Vlaams. Ik heb 18 jaar in Antwerpen gewoond. Er wordt ook altijd gezegd: Oh, dat Belgisch, dat is zo'n sappig taaltje. En oh, dat is zo liefelijk. En daarmee wordt eigenlijk die taal ook onschadelijk gemaakt en als onvolwaardig benoemd. En dat is eigenlijk ook wat er gebeurd is natuurlijk. Het Afrikaans is uh, maar een van de elf officiële talen in uh, Zuid-Afrika. Ja. Um, het heeft na India de meeste officiële talen ter wereld. En het is nu verdacht gemaakt. En ik vind het ook heel mooi, de cruciale regel eigenlijk... de dienaar werd gestraft voor de daden van zijn meester. Een taal wordt eigenlijk verantwoordelijk gemaakt of daarmee geassocieerd. Ik vind het ook heel mooi, het frange beeld... ik verdroogde tot een bezienswaardigheid, waarbij we allemaal moeten denken aan de opgezette bosjesman, El Negro. Ik vind het al met al een heel krachtig gedicht. Ik heb die taalgesprek van die oorwinnaars... die bazen, die predikers en die onderwijzers...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 Die dienaar werd gestraft via die daden van zijn meester. Ek verdroogde tot een bezienswaardigheid. En een aandoenlijk dialect verstukkende zielen. Dank Ramsinasse, Nasser. Dit was gedicht 804. Morgenavond dus een speciale uitzending van Het Oog. Live vanuit de Stad Schouwburg in Amsterdam. Met natuurlijk de winnaar van de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd. Mieke van der Weij presenteert. Dank voor het luisteren. Voor nu nog een fijne nacht.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 Nu kansen bij WKAM.nl. En niet zomaar kansen, tot 70% korting op heel veel artikelen. Gewoon vanuit je luie stoel, maar alleen vandaag nog. Eerst e-matching, online dating, alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan? Tot 15% korting op elektronica en tot 70% op mode. Eerst Dit is Radio 1.